Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De hoofdverdachte van de diamantroof op Schiphol is veroordeeld tot zeven jaar cel. Het Openbaar Ministerie had negen jaar geëist. Bij de overval in 2005 werd voor meer dan 70 miljoen euro aan diamanten gestolen. De dieven sloegen toe toen de edelstenen in een vliegtuig werden geladen. Ze kregen daarbij hulp van een KLM-medewerker die vijf jaar de cel in moet. De andere vier verdachten krijgen straffen tot zes jaar cel. Het grootste deel van de buiten is nooit teruggevonden. Oud-international Juri Kolhoff is overleden. De oud-spits van onder meer PSV en Vitesse was al enige tijd ziek. Hij was 59 jaar. Hij speelde vijf wedstrijden voor het Nederlands elftal. Kolhoff beleefde zijn succesvolste jaren uit zijn carrière in Eindhoven... waar hij in vijf seizoenen tot 69 goals in 106 wedstrijden kwam. Als trainer was hij actief bij De Graafschap, FC Dordrecht... AGOVV, MVV en Kambuur. De drie mannen die vorig jaar in Den Haag een overval pleegden op het huis van darter Remon van Barneveld... zijn veroordeeld tot straffen oplopend tot twee jaar. Een deel is voorwaardelijk. Het OM had veel zwaardere straffen geëist. Van Barneveld zat in het buitenland toen er werd ingebroken. Zijn vrouw was wel thuis Ze zegt dat ze werd bedreigd, geschopt en geslagen. De politie waarschuwt voor een nieuwe vorm van fraude via WhatsApp. Oplichters voeren daarbij een telefoonnummer van een slachtoffer... op hun eigen telefoon in bij WhatsApp. Het slachtoffer krijgt vervolgens een verificatiecode toegestuurd... die de crimineel vervolgens met een smoesje probeert te achterhalen. Daarna benaderen ze vrienden of familie van het slachtoffer en vragen om geld. De politie weet niet hoeveel mensen op die manier zijn omgelicht... maar kende deze vorm van fraude nog niet. Het weer een bewolkt en af en toe nog een bui, het is 4 tot 6 graden. Morgen ook wolken en zon met af en toe winterse bui bij zo'n 5 graden. Woensdag kan het in het zuidoosten gaan sneeuwen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 van Zaandam naar Horen staat tussen Zaandijk en Purmerend... een file van 5 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. Ze zijn bezig met een spoedreparatie aan de vangrail... en daardoor is de rijstrook dicht.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 Een lekkere warme zaterdag vandaag. Uh, ten opzichte van het weer van uh, afgelopen week. Op dit moment een graadje of 8 en de uh, watertemperatuur 6 graden. Dus uh, we hebben niks te klagen. Je hoorde de zin uit de jaren 80 van Vitesse en Rosalyn. Zodagelijk gaan we praten met collega Dolly Temperik. Ja, 14 februari komt eraan, hè. Schrijf het op in je ja, agenda, dan is het Valentijnsdag. Daar gaat een speciale uitzending over komen. Daarover zometeen meer.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 ja, hij heeft natuurlijk wel op medisch gebied uh, een paar dingetjes. Maar dat, dat gaat onder controle komen. Ja. Hij had last van zijn ogen, maar hij is geopereerd. Dus dat komt allemaal vast wel weer goed. Hij heeft diabetes, maar hij heeft een goede meter. Ik krijg, en ik dat krijg dat het, is het gevoel het. dat we nou het dier van de week ah, oh, in ja, ja, ja, ja, ja. Kom maar Marsje. wie heeft het gouden mandje voor Roy? Hij is wel goed inderdaad. Dier van de week uh, hoeven we niet meer te doen. Uh, dat is ja, Roy ja, gewoon. Nou, nou hoop ik echt dat hij niet luisterde. Nee. maar nee, nou goed. Dat was een grapje hoor. Ja, ja. Nee, maar dat lijkt me dus leuk. Dus wat ik, wat ik wil vragen aan de dames die graag een Valentijnsdate met Roy willen hebben, um, stuur even een berichtje naar mijn, uh, uh, mijn e-mail. Dat is d.tenpierikapenstaartje ZFM Nl. Die verstond ik niet. Kan je die nog één keer herhalen? D.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 Ik? Jij, ja, oh, dat, jij. Dacht ik al, dat dacht ik al. <laughs> en dan hoop je natuurlijk dat uh, Roy hetzelfde gaat doen voor jou, hè? Nou, dat hoop ik eigenlijk niet. Ja? Nee. Dat denk ik ja, wel, dat hij dat, dat, dat gaat doen. Om. dat vraag je om. vraag je nu, ja. nee, nee, want je? hij weet het toch niet? Hij weet het niet, hè? Nou, vast hij wel. weet het hij niet. Hij het weet wel. het niet. Ja, nou, bij nee. deze weet hij het wel. Maar goed, even... Zou je <laughs> denken? Even het vraagje. Uh, Facebook. Ja, dan is de lol eraf. Facebook, ja. sociale media. Uh, ja. Jullie hebben als ZFM Luncht een eigen Facebookpagina. Ja, klopt. Dus daar gaat het share en like gebeuren. ja.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 Die doet ze dus ook mee. 14 februari, nog even jouw uh, e-mailadres. Ja, dat is uh, Zfmzandvoort.nl. En kijk even op de Facebook-site van uh, Roy van Buringen. Dan weet je meteen hoe of wat. Ja, dan weet je meteen wat voor vlees je in de kuip hebt. Ja, zoiets. He? Ja. Ja. zoiets. Nou ja, zoiets. Nou, 14 ja. februari. We is vlees gemaakt dus. Tussen, tussen 12 <laughs> en 2 speciale uitzending. Ja, en vanaf dus. volgende week gaat, gaat de actie beginnen. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, ik Wie ook. Wie doet er allemaal mee? Welke ondernemers? We hebben prijzen beschikbaar gesteld gekregen... door um, het Amsterdam Beach Hotel. Uh, het Wapen van Zandvoort. Nieuw Unicum. Uh, even, uh, van de divisie uh, Bienvenue en uh, het hoekje met dat andere winkeltje. Ik weet niet meer even zo gauw hoe dat heet, waar ze uh, al die prachtige dingen maken. Um, en uh, Ellens rijdende capsalon. Kijk, ja. Een, een nieuwe adverteerder sinds kort zag ik. Ja, dat Leuk. klopt. Hartstikke ja dat klopt. Ja, ja, ja. We hebben die prachtige DJ-stoel van haar gehad. Aha. Ja, ja. En een advertentie en in, ja. Ja, in een nieuwe layout van ZFM TV. Ja, heeft u dat allemaal al gezien? is prachtig geworden. hè? Oh, jullie hebben er nou net niet opstaan. We hebben nee. nu niet op staan. wij hebben nu schaatsen op staan. Ja, ja, ja, ja, Nou, tot die veel ja. plezier alvast. Dank je wel. En uh, hou je e-mailbox uh, in de gaten. Ja, die zal die, uh, wel volstromen, denk ik, ik. Ja, dat denk ik wel. Ik zal wel een, uh, een crash gaan krijgen op mijn computer. Nou ja, goed, we zien het allemaal wel. Ja, en weet je wat Geef ook je ook, op. Weet je wat ook bij uh, Valentijn, uh, Valentijnsdag hoort? Ja. Omdat van die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 Dat gaat een uh, mooie aflevering van Sanford Lunch worden. 14 februari, Valentijnsdag. Twee uur lang van dit soort muziek. En natuurlijk de date voor uh, collega Roy van Buringen. Je hoorde de New Kids on the Block en de Valentine Girl. Ja, moet je nou uh, meteen uh, op Valentijns uh, gaan uh, beginnen over uh, seks? Let's talk about seks, of niet? Zou ik niet Ik vraag het even aan de experts. of <laughs> ik, ik, ik niet doen? Nee, hè? Nee, nee. Nee. Maar nee, het is wel... expert. Jij bent de expert. Nee, ja, dat... ja. Daar gaan die Gingen die verkeringen van jou hadden. Ja, dat is waar. Ja. Oh ja, dat is waar. Maar niet op Valentijnsdag hoor. Nee, dag. Uh, nee, dus... <laughs> soms Peppa hadden het wel over seks, weet je wel. En die gebruikte deze plaat daarvoor. Dus uh, ja, daar king je het plaatje van let's talk about sex in.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 Het uitdagende en heuvelachtige circuit. Het is een echte tijdrit. Je rondetijd tijd op het circuit wordt namelijk officieel geklokt. Meer informatie over dit evenement kunt u terugvinden... op de website www.omloopvanzandvoort.nl www.omloopvanzandvoort.nl Maar dat was het nog niet, want we hebben ook nog... daarnaast de Runners World Circuit Run. Voor meer informatie op die, uh, uh, voor dat evenement... kijk dan even op de Runners World Zandvoort Circuit Run... Punt NL, want dat is ook weer een hardloop evenement. Een heel sportief weekend eh, voor alle sportievelingen... op 30 en 31 maart in Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Dat, dat is gaat het, weer een mooi weekend worden. Een mooi, een sportief en gezellig weekend. Zo is het. Wil je meer informatie over de evenementen? Je kan het ook nalezen op de ZFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben... download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort... en download hem op je telefoon of tablet.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 dit moment. Je de zin van Jonas Blue en uh, Lion Payne. En dat was uh, de Polaroids. Ik heb vanmorgen gestemd via petities.nl uh, op Loeky. Uh, Loeky de Leeuw. Ja, die moet weer terugkomen op tv. En daar ben ik ook een voorstander van. De actie is gestart door uh, twee radio, twee dj's. En uh, je kan nog stemmen. Ruim 11.000 mensen hebben gezegd van, ik wil Loeky de Leeuw ook weer terug. Na heel veel jaren. 2004 was hij voor het laatst uh, op televisie.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 Hoi, hoi. Alles goed? Leef je nog? Ja, goedemiddag Ja, nee, zeker. Want we gingen even naar Greet Verkleed in een Castricum. We hebben natuurlijk uh, 23 februari in de krocht een uh, cabaret. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. We hebben ja, ja, ja. altijd zitten passen en doen...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 Yeah, dude.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 You've got Emma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 Van harte welkom om een kijkje te komen nemen op deze leuke en bijzondere school. Voor geïnteresseerden is er zelfs een lezing over dyslexie... en die begint om half acht. O, dus ik zou zeggen, dinsdag 29 januari voor en ieder... u bent van harte welkom tijdens de open avond van het wilm Gertenbach college van zeven, uh, af, Vanaf zeven uur tot negen uur bent u van harte welkom. Inderdaad, iedereen is van harte welkom. En wil je nou zien hoe bijvoorbeeld de docent biologie eruit ziet...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 We gaan op naar TNC weer van 4 uur met deze van de 50 Second Street. en tell me how it feels.